12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De bonden roepen op vandaag het werk neer te leggen. En willen vrijdag een officiële staking. Ze hebben het over een sociaal bloedbad. ING schrapt de komende jaren 7000 banen in de Benelux. Ruim 3000 in België en 2300 in Nederland. Een vrouw van 47 uit Emmen is opgepakt voor een dodelijke woningbrand. In februari zou ze brand hebben gesticht bij de buren. Daarbij kwam een vrouw van 31 om het leven en raakte twee meisjes zwaar gewond. De buurvrouw had ruzie met het slachtoffer. In en rond asielzoekerscentra waren het laatste half jaar veel meer mishandelingen en bedreigingen. Het aantal meldingen bij de politie steeg naar 502. Heel vorig jaar waren het er 377. Volgens staatssecretaris Dijkhoff kan het komen door drukte in AZC's. Opvangorganisatie COA zegt dat lang niet alles wordt doorgegeven aan de politie. Taliban-strijders hebben gisteravond de aanval ingezet op de Afghaanse stad Kunduz. Ze kwamen van meerdere kanten de stad binnen. Bij gevechten met de politie zijn meerdere doden gevallen, maar hoeveel is niet bekend. Commando's en de luchtmacht zijn ingezet om de Taliban te verdrijven. De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar een Japanse celbioloog. Hij heet Yoshinori Oshumi en hij is de ontdekker van een mechanisme... dat een rol speelt bij het afbreken van cellen. De komende dagen worden ook de andere Nobelprijzen bekendgemaakt. Kony Max roept alle pakjes boemboe terug. Er kunnen stukjes rubber in de kruidenpasta zitten. Het gaat om de boemboes met een houdbaarheidsdatum... tussen september 2017 en februari 2018... Mensen kunnen de lege verpakking naar Konimax terugsturen. Dan het weer nog: op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen zonnig, droog en ongeveer dezelfde temperatuur. Na morgen wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 3 oktober leidensontzet luisteraars ja ja maar we hebben hier ook een feestje in de studio hoor want uh, we vieren weer zand voor het lunch <laughs> toch dolly ja natuurlijk gaan we dat vieren het is hier altijd ontzettend <laughs> gezellig toch? ja ja ja ja zo is Weer dat. een nieuwe week vol gezelligheid we gaan er weer wat van maken zo is dat goedemiddag allemaal en uh, smakelijke maaltijd toegewenst natuurlijk ook, ook namens mij hoor ja ja, ja. Natuurlijk. ja dat het bammetje maar lekker uh, mag smaken balletje het bammetje Oh boterhammetje. Oh, oh bammetje. Oké. Okay. <laughs> Beetje mooi weer. Het zonnetje is weer aan het schijnen. En het wordt steeds beter, heb ik me laten vertellen. Om... Ja, toch, Dolly? Hey, ja, ja dat... nou ja, steeds beter. Moet je eens kijken achter je wat eraan komt. Kijk eens, kijk eens. Een schip. Ja, nee, want jij kijkt naar rechts het raam uit. Maar als je... Daar is het mooi, maar als je naar links kijkt... Ja, maar Dan, ik zit net even te ver naar achteren. Ik kan het net <laughs> niet zien. Nou, moet je straks maar even opstaan. Ja. Er komt een beetje een, een donker uh, iets uh, aandrijven. Een schip met zure Ja, dat geloof ik wel. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Hey, we uh, gaan uh, ja. straks uh, even kijken of, um, of uh, Joop te bereiken is. Hè? En ik denk dat we best wel bij tijds mogen werken. Want jongens, jongens, jongens. Wat was het druk, Ison? Oh, is het de... zo? Och, jongen. Het leek wel zomerseizoen. Oh. Er was van alles te doen en allemaal leuke, bijzondere dingen. Het was druk. Heel gezellig. Nou. Gaan we het straks over hebben? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik, ik keek al even over zee. Ik zag hem ook op het water. Echt waar? Ja. Heb je meteen een liedje van gemaakt? Ja. <laughs> het was nog hartstikke diep ook. Deep Purple met uh, Smoke Underwater. We gaan uh, verder, Dolly, als jij het goed vindt hoor. Want, uh, anders dan, uh... Nou zullen we de man mee ophouden. <laughs> we gaan verder met uh, het nummer van Mark Elmond. Mark, Mark, Mark Elmond. Elmond. Samen Wie is dat ook alweer? Ja, iemand die samen zingt met Gene Pitney in elk geval. Oh. En ze zingen het mooie nummer Something Got a Hole of My Heart. Oftewel, Ize heeft mijn hart in zijn greep. Oké. Okay. Something's got a hold of my heart. Dat was uh, Mark Elmond In combinatie met Gene Pitney. Gene heeft zo'n beetje zo'n... Zo <nussion> maar maar die, die Mark, die heeft wel een mooie ronde stem, vind ik dan. Ja. Yeah. We gaan even naar het strand, doei. Oh, heerlijk. Ja. Yeah. Bossa Nova, play it with soul. On the beach, you can dance, you can twist and shout. On the beach, everybody, come on out on the beach. Come on, everybody, stop your feet on the beach. You can dance with anyone you meet, 'cause your troubles will be. You're gonna dance with You're gonna dance. Je, je met je voeten stampt op het strand. Tot, uh, je stampt in dat mulle zand. En, uh, <lacht> dan word je alleen maar... Plas, plas. <lacht> <lacht> je voor je, volgens mij niks. Come on, everybody, stamp your feet. Nou, nou ja, goed. Ja. Uh, hij moet het ook zelf weten, die Cliff, hoor. Ik bedoel, uh, ik bemoei me daar verder niet mee. Ah. Maar, maar het was wel ja, het gezellig. is misschien een, uh, een, een wetenschappelijk experiment... om te kijken of je een tsunami kon veroorzaken met z'n allen. Oh, je weet het dus, maar nooit. Het <lacht> <hè? lacht> zou heel goed kunnen, ja. Hé, <lacht> ja. hey, uh, je had het net over Joop van ja. En wat hij allemaal beleefd heeft in het weekend. Ja. Maar wat heb jij eigenlijk beleefd hier in Zandvoort? Want jij woont hier op een slotverrekening. Nou, ja, Joop ook. Ja, maar ik jij maar ook. Ik heb ongeveer ook. hetzelfde beleefd als ik, Joop, denk ik. Want... Ik, ook wil, ik wil het van jou ook wel eens eventjes horen zo. <laughs> ja? Met, ja. Je hoeft, niet al, je, hoeft, je hoeft niet alles te vertellen, want dan heb Joop niks meer over. Nee, nee, nee. Nee, <laughs> nee maar, maar ik, gewoon ik, dat je zegt van... Nou, dat vond ik wel heel leuk wat ik zelf... Ja, je hebt natuurlijk die... Uh, die meneer van, van Jesus Christ Superstar heb je natuurlijk ook ontmoet. Hoe was dat? Ja, dat was woensdag, hè, geloof ik. De 29e was. Ach man, wat een, wat een fantastisch mens is dat. Ja, weet je, doordat hij... Ik denk, hè, ja. dat vermoed ik. Doordat hij zo lang al die rol speelt. Want hij ja. is natuurlijk in 1970 al begonnen met die rol in Broadway. Ja. In een uh, musical op het toneel. Ja. En toen in 1972 uh, werd hij gevraagd voor de rol voor de film. Ja. En daarna heeft hij nog wel uitstapjes naar her gemaakt. En hij is ook drummer trouwens. Dus het is ook een collega van je. Ook oh, Hij speelt okay. ook in bandjes. Oh. Maar uh, sinds die tijd is het eigenlijk alleen maar uh, Jezus op en af geweest. Ja. En uh, ik, ik heb een vermoeden dat dat een beetje zijn alter ego is geworden. Want die man is zo relaxed. Ja. Ontspannen. Ja. Warm. Ja, sympathiek. Heb je naar zijn handen gekeken? Ja, Zit er ja. geen gaat in? Nee, zijn oh. voeten waren ook... Uh, de, hij liet geen spoor van bloed achter. Dus Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ja, maar, als je inderdaad zo'n rol speelt... dan word je misschien wel de personificatie van. Hè? Ik heb een beetje het idee. En hij vertelde ja. ook wel dat er zelfs, uh, dat er zelfs eens iemand naar hem toe kwam... en die vroeg, uh, die was uh, in verwachting... en uh, die vroeg of, of ze het kind wilde van zegenen. Jezus, van Jezus? niet toch? In verwachting van Jezus? Nou, ik denk niet dat hij daar nee. wat van wist. Nee, maar was ze vroeg het, uh, aan, hem, aan hem of ze het kind wilde, of hij het kind wilde zegenen. Dat oh. heeft hij dan maar gedaan. Ja. Maar hij zegt, ja, dat was voor mij wel een rare gewaarwording dat je vanuit zo'n rol toch zo'n uh, uh, gevoel op kan wekken bij mensen. Ja. ja. Hey, ik, zag op, ik zag je uh, op de foto met hem. Ja. Uh, uh, uh, ja, ik heb ook die foto gezien dat hij nog zo jong was. En, en, uh, ja, hij ja, had ook echt zo'n zo Jezus uiterlijk. Hè? Nou, inderdaad, ja. Ja. ja. Althans, dat is het uiterlijk waar wij onze voorstelling van maken. Want we weten natuurlijk ja. eigenlijk helemaal niet... Uh, nee, nee, maar goed, we, we gaan natuurlijk af van de afdruk van de lijkwaarde. De lijkwaarde? Ja, de lijkwaarde van Jezus die gevonden is in die grot. Gewoon oh, die lijken precies natuurlijk. Ja, die lijken, ja, <laughs> daar li lijkt die heel veel op. Ja. Ja. Nee. <laughs> nee, maar de lijkwaarde, nee, maar dat is de kleding, toch? Nee, de lijkwaarde, dat was die doek waar Jezus Christus ingewikkeld is... en waarin hij begraven is in die grot. Ja. En die achtergelaten was na de wederopstanding. Ja, maar daar kan je en, dan iets van zijn ja, gezicht uit. Ja, zijn afdruk zat erin. Oh. Ja, de contouren van zijn gezicht waren te zien... en van zijn uh, gezichtsbeharing. Oh. Ja. Kijk. En, en van daaruit is ook het beeld ontstaan over uh, Jezus Christus. Nou zie je toch maar weer. Of ja. je hoort toch maar weer luisteraars ja. dat je ja. nooit te oud bent... Om te leren. <laughs> ik wist dit echt niet, nee, nee, nee, ik wist nee. dit echt niet. Nee. Maar goed. Ja. Uh, uh, uh, ja. hij, hij was dus uh, de personificatie van, van Jezus een beetje. Ja, hij was erg ja. relaxed en zo. Ja. Maar ook erg liefdevol. Heel erg. Ja, ja heel, heel warm mens. Echt, echt. Uh, zo maak je mensen niet veel meer mee. We waren allemaal enorm onder de indruk. Het was maar een heel klein manneke. Ja. Heel klein. Oh. Ja, echt heel klein. En uh, uh, ja, dat, nou ja dat heb je dan, die voorstelling heb ik me dan weer niet bij Jezus Nee, dat, dat, is toch nee een, dat had ik ook nooit. Nee, maar het is maar een heel klein ventje. En uh, nou ja, goed, wij, wij kijken er gewoon naar uit. Binnenkort gaan we naar die musical. Want daarom uh -huh. was hij natuurlijk in Nederland om. Te uh, oefenen en zo? Nee hoor, niet om te oh. oefenen. Hij was maar één dagje. De volgende dag ging hij alweer terug naar Amerika. Ja. Uh, maar om promotie te maken hè, voor, de, voor de voorstellingen. Wie, zijn... wie, wie is de producer? Is dat Albert van Linden of is dat Johan Ende? Nee, jo van Mark Nog iets. Ik ben even zijn naam kwijt. Mark, Mark Nog iets. Oh, maar het heeft niks met, met uh, van, heb... van Ende of met, met nee, uh, Albert nee, van nee, te maken? Nee, het heeft niets mee te maken. En, en uh, door de grote toelop uh, zijn er uh, verlengingen gekomen. Hij gaat mm -hmm. ook naar Groningen en... Naar het Draai theater in Amsterdam. Heineken ja. Musical in Amsterdam. En in Den Haag naar het World Forum Theater. Daar ga ik dus naartoe. Ja. En, um... en dan mag je ook na afloop weer eventjes in de kleedkamer of in de pauze. Of Hij wat? heeft me wel uitgenodigd ja, om nog even verder te kletsen. Want we hadden het wel gezellig met z'n tweeën. We ja. hebben wel gelachen. Hij heeft wel humor hoor. Ja. En uh, dat was wel erg leuk. Was jij maar... de enige uh, uh, gelukkige of waren er nog meer nee, mensen? Nee, het kerkje zat vol. Oh, okay. Er waren veertig mensen, veertig oh, okay. gasten. En je mocht allemaal even met hem uh, converseren? We mochten allemaal uh, uh, vragen. Nou ja, je, je mocht je opgeven en een vraag stellen. Ik was als tweede aan de beurt, terwijl ik had helemaal geen vraag. Ik had alleen maar even opgeschreven hoeveel indruk dat had gemaakt. Ja. Maar naar aanleiding daarvan hebben we een leuk gesprekje gehad. En um... we, Dat zijn Lea en jij. Ja, met, uh, met, met uh, Ted Neely. Ja. Hey, maar wat, en, want uh, Lea die was er ook bij. Wat, wat, ja, uh, hoe vond hij dat? Ja, indrukwekkend natuurlijk. Ja. Kijk, als je op de toneelschool zit, je wil zelf actrice worden... en je staat ineens oog in oog met iemand die je elk jaar weer op uh, televisie ziet... en uh, die natuurlijk ook in een indrukwekkende uh, film speelt... Ja. Ja, dan sta je als 16-jarige natuurlijk wel even raar te kijken... als je ineens neus aan neus staat met zo'n iemand. Ik kan me voorstellen. Ja, toch? Ja. En Er is iets wat ik nog wou zeggen, maar nou ben ik het kwijt. Nou, denk daar eventjes goed over na. Dan zal ik eventjes Bruno Mars voor je draaien. Ja, dat is goed.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 Don't own yeah. it. <laughs> If you've said it, funky world, zo is het titel van het nummer van Bruno Marts. Het is uh, half 1, luisteraars. En dat betekent dat wij weer gaan naar het nieuws. Als de computer wil hoor, want uh, ja, je weet het maar nooit met de dingen. Verdorie, hij doet het. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Een nieuwe week en weer nieuw nieuws. En uh, ik start bij het nieuws van uh, vanochtend. Een uh, meisje is namelijk vanochtend gewond geraakt... bij een verkeersongeval in Aardenhout. Het slachtoffer zat op de fiets en werd geraakt door een auto. Na de botsing kwam het meisje enkele meters verder op het asfalt tot stilstand...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 Maar ik ga toch even vertellen dat op zaterdagavond 1 oktober 2016 de officiële aftrap van het 40-jarig jubileum van Holland Casino is gegeven. Bij Holland Casino Zandvoort, dat op 1 oktober 1975 als eerste vestigingse deuren opende, werden de inwoners getrakteerd op een openluchtconcert van DJ Dennis van de Geest en zanger Gerard Joling. Die ook nog eens het grote nieuws haalde doordat hij bijna zijn wenkbrauwen verloor aan de vlammenwerpers die op een niet afgesproken tijdstip werden ontstoken. En daarna was er een grootse vuurwerkshow. Meer dan duizend mensen woonden het spetterende evenement bij. Daarnaast hebben gasten in alle vestigingen kunnen genieten van speciale activiteiten en evenementen.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 De dienders troffen daar in de buurt een groepje personen aan... die verklaarden dat ze werden aangevallen door twee personen. Nou, twee personen uit dat groepje liepen letsel aan het gezicht op. De politie hield even later op de zeestraat twee verdachten aan. Een van hen, de 42-jarige man, verzette zich hevig bij de aanhouding. Met behulp van meerdere politieagenten werd de situatie onder controle gebracht. Het tweetal is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Dan heeft de politie op vrijdagmiddag op de Grote Krocht een 19-jarige man uit Gutekhoven, een dorp in de gemeente Sittard-Geleen, aangehouden wegens het bezit van vermoedelijk harddrugs. De politie zag de man omstreeks kwart voor drie s middags in een personenauto rijden op de Grote Krocht. En bij controle van het kenteken bleek de auto niet verzekerd te zijn.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 Helaas moesten hiervoor wel drie personen worden aangehouden. Nou, tot uh, zover het regionale nieuws, Charol. Dan gaan we het uh, weer erin slingeren, Dolly, als jij het ja, moet, goed vindt. Ja, dat is goed. Slinger okay. jij maar hoor, Ricky. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, na een wisselvallig weekend met flinke buien, ziet het weerbeeld er vandaag weer beter uit. Er zijn weliswaar nog wolkenvelden en vanochtend is er lokaal ook nog een bui mogelijk, maar vanmiddag blijft het droog met steeds meer zon. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waarde rond de 18 tot 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het nagenoeg helder. En bij een naar oost draaiende wind daalt de temperatuur naar een graad of 11. Morgen is het prachtig herfstweer met volop zonneschijn. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige oostenwind... stijgt de temperatuur maximaal 17 graden. Nou, tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Het liedje van de ja, je hebt gekozen voor What a Different Day Made. Maar uh, de titel die jij opgeeft van Arita Franklin is What a Different Day Made. Oh, of, ja. dat is misschien weer een andere. Nou, ik weet oh. het niet. Ik ga die voor Arita Franklin maar draaien. Want het ja. is sowieso een zal, lekker, zal wel lekker zijn. Wel lekker hè, toch? Ja. <laughs> nee hoor, dat is hem. Nou. Uh, in één keer goed. Ik ga door voor de duizend euro. GELACH <laughs> 24 Little hours Brought the sun and the fly used to be right, my yesterdays were blue, blue days, today I'm a part of you, dear. Since you said you were mine. What a difference what a difference. A day may Above. They might be stolen What difference is you? Mm -hmm. Ja, de Lady of Soul. Uh, Aretha Franklin met What a difference a Day made. Ja, wat ben jij ben... bedoelde eigenlijk de uitvoering Esther van Philips, Esther Phillips. De disco uh, ja. uitvoering. Wat ben ja. ik dan naïef om te denken dat, maar, dat het maar één keer gezongen is, hè? Oh, dat is zo vaak gecoverd, dat nummer? Weet ik ja. veel. Ik echt denk, nou, er is maar één keer uh, een nummer van gemaakt. Dus, nou ja, werd het toch nog even zoeken op het laatste... en dan is het toch niet echt het nummer wat ik had voor ogen gehad. Nee, nou ja, goed. Zo, Maakt niet uit. Nou, om het goed te maken neem ik jou even mee naar Kingston Town. Ja, ook weer gezellig. Heerlijk. <laughs> The place I long to be If I had your word I would give it away Just to see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 Uh, dat uh, verzadigde gevoel, als je lekker gelunst hebt uh, met op de achtergrond de radio van ZFM Zandvoort, met Dolly Tempierik en Charles duif Toch, Dolly? Ik word er weer even zo, Heb ik het zo mooi verwoord. Hè? Zo, kun je wel zeggen. Wat een vocabulaire. <lacht> In, uh, <lacht> en de, en de, hij schudt het zo het uit zijn mouw, maar trek ik het toch elke keer vandaan? Dat is toch niet de <lacht> Hey, uh, um, ja. nou we hebben het over brood. Is dat uh, zo? Ik ga het niet over Herman hebben. Die is al dood. Ja. Herman Brood die is dood. Ja. Ja. Dat rijmt ook nog. Ja. Uh, de Gitarman van Brad. Dat ah, lijkt me wel. Dat ja, ja, dat Brood. Ja, want uh... oh ja, nou, ja, ja, ja, ja, ja, nee, nee, Nee, omdat de band van Herman Brood gaat weer optreden. Komt binnenkort naar patronaat, hè? Oh. Ja, leuk man. Zeker zonder de corsies dan wat, eh, dat is waar ja het ja. hermen ja, zelf is een soort ventelteefjes uh, ja <laughs> it's the man. who's gonna steal the guitar man Ooh, who's on the radio you don't listen to the guitar man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 Yeah. In je gitarespel. Dan zoek je elke keer maar weer een nieuwe plekje op te spelen. <lacht> en uh, dat doet David Gates ook uh, met zijn Brad, de groep Brad. Prachtig nummer, hè? Ja, de jaren zeventig heb ik het erover. Ah, geweldig, ja. Maar oh, dat is hit na hit. It don't matter to me. En Rob de Nijs heeft dat.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 Ja, dat was hem hoor. Old Elvis Presley. Met het zwingende nummer The Guitar Man. Ooit bekend geworden eigenlijk. Uh, dit nummer? Ja. Ah, het is wel bekend geweest hoor. Ja, is dat zo? Ik ja. kende dit nummer helemaal niet. Maar wat een heerlijk zwingend nummer zeg. Ja, dat zwingt als een, een, een godgitaar. Ja. ja. Ik hoorde hem vandaag voor het eerst. Echt waar? Dat ben je niet. Ja, dat meen ik echt oprecht. Ah. Ja. Nee. Hey. Ja. Nou, nou daar ga ik hem nog eens een keer voor je draaien. De komende uh, uitzendingen. <laughs> Komt helemaal goed. Lekker hoor. We gaan nog even met een jankende gitaar door. En dan heb ik het natuurlijk ja. over de Beatles. George Harrison met dat prachtige nummer. While My Guitar Gently Weeps. Je bent nog niet van ons afluisteraars wat het gitaarwerk betreft. Dolly, we gaan er even uit, want het nieuws komt er ja, en ja, dan. Ja, dan, we dan moeten dan even bijken. Ja, dan gaan we even cabaret draaien. Zullen we even kijken wat ik, eh, wat ik uit zal kiezen en zo. At you all, see the love, but that's sleeping. On my guitar. I told you They bought and sold